De op 106.9. Straks meer. Zie. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. 7 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag begint straks het proces tegen Radovan Karadzic. De oud-leider van de Bosnische Serviërs. Hij is aangeklaagd voor onder meer volkerenmoord en misdaden tegen de menselijkheid. Vorige week schreef Karadzic dat hij zelf niet naar de rechtszaal komt omdat hij vindt dat hij te weinig tijd heeft gekregen om zijn verdediging voor te bereiden. Maar een woordvoerder van het tribunaal heeft gezegd dat het proces gewoon begint. De Consumentenbond heeft bijna 20.000 handtekeningen verzameld... voor een verbod op dubieuze medicijnreclame. Bedrijven mogen in Nederland geen reclame maken voor geneesmiddelen... maar fabrikanten omzeilen die regel door niet het medicijn, maar de kwaal te promoten. De Consumentenbond doelt op spotjes over bijvoorbeeld restless legs of schimmelnagels... De organisatie wil dat minister Klink die reclames verbiedt. De Amsterdamse politie heeft na ongeregeldheden aan de Westermarkt twee krakers aangehouden. Gistermiddag werd een pand aan de Westermarkt voor de derde keer gekraakt. De eigenaar probeerde de krakers met een groep vrienden het huis uit te krijgen, maar dat lukte niet. De krakers zeggen dat de eigenaar niets met het pand doet, maar de man zegt dat het wordt verbouwd. In het zuiden van Afghanistan zijn vier Amerikaanse militairen omgekomen toen twee helikopters tegen elkaar aanvlogen. Twee militairen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ook in het westen van Afghanistan stort een helikopter met militairen neer. Het is niet bekend of en hoeveel doden bij dat ongeluk zijn gevallen. De aanhangers van de grootste oppositiepartij in Italië... hebben Pierre Luigi Bersani gekozen als hun nieuwe leider. De 58-jarige Bersani was minister onder drie premiers... en gold als de belangrijkste kanshebber voor het partijleiderschap. De Democratische Partij werd twee jaar geleden opgericht om de krachten te bundelen tegen premier Berlusconi. Het weer, flink wat wind en vooral in het noorden buien. In de loop van de dag neemt de wind af en wordt het droger. In het zuiden is er wat meer zon en het wordt een graad of 14. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. keeps telling me that I'm the lucky one again but I still have that brain still have those tears and those rocks in my heart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 paciencia ante tu voz, pobre corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para mí. There's no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 Take the mule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 ik ben dan nog steeds blij was! Won dat niet mezelf was, dat ik alles was wat jij was. En jij was dan dit bos. En vrij dan nog steeds blij was. No steeds, Gaan dan nog steeds. En wij dan nog steeds, Bye -bye. TFM, TFM. Van ZFM. Via de kabel op 100.